Het NOS-journaal. Jop In Zuid-Frankrijk is zeker één dode gevallen bij een explosie in een nucleaire installatie. Volgens de Franse atoomwaakhond zijn er vier mensen gewond geraakt. De explosie zou het gevolg zijn geweest van een brand. En hoe die brand is ontstaan is niet duidelijk. Correspondent Ron Linker. Het zou gaan om een fabriek waar nucleair afval wordt opgewerkt. Uh, dus geen reactor wat de aard van het incident alweer een stuk makkelijker maakt te beoordelen... de risico's van straling zouden een stuk kleiner zijn bij dit soort incidenten. Er is op het terrein geen verhoogde radioactiviteit gemeten. Ook zijn er voor de omgeving geen veiligheidsmaatregelen afgekondigd. Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twaalf. De fabriek staat bij Banyol Sur Césse in de buurt van Orange. De reactoren van de Japanse kerncentrale Fukushima... zijn volgens het internationale atoomagentschap stabiel...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 Meerdere Nederlanders nemen in het buitenland actief deel aan de jihad. Dat zegt het waarnemend hoofd van de AIVD, Jan Kees Goet... naar aanleiding van het bericht dat bij de Somalische terreurorganisatie Al-Shabaab... een Nederlander actief is. Volgens Goed hebben de afgelopen twee jaar tientallen Nederlanders pogingen gedaan... om in islamitische landen als Afghanistan, Pakistan en Somalië... gevechtservaring op te doen... Het islamitisch terrorisme in Nederland is heel sterk gefocust op de internationale jihad. Dus als wij kijken naar de, de plannen, de ideeën, de doelen van groepen en individuen... dan is dat er vooral op gericht om deel te nemen aan de internationale jihadistische strijd buiten Nederland. Volgens de AIVD heeft de samenleving tien jaar na 11 september minder aandacht voor islamitisch terrorisme. Maar de dreiging is er nog altijd.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 Of voor een ander. Kijk op zilverenkruisnl slash zorgregelaar. De zorgregelaar. Dat is de plus van Zilveren Kruis. Dit is Radio 1. EO. Dit is de dag. Elsbeth Grütke. Goedemiddag, welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur journalist Sander de Kramer. En die gaat een appeltje schillen. En Sander, waar gaat dat over? Nou, Ik heb sinds kort een uh, elektrische scooter. En uh, lekker genoeg rijden voor een prikkie, zou je zeggen. Maar uh, er zit een heel groot nadeel aan. Een paar grote nadelen. Maar het grootste nadeel dat is niemand hoort je aankomen. Mensen steken zomaar over, zonder te kijken. Dus je moet uh, de hele rit lang moet je vol in de stijgbeugels. Je bent alleen maar aan het remmen en aan het nadenken van andere mensen. Het is eigenlijk levensgevaarlijk je dus wilt daar eens even wat aan doen? Ik pleit voor geluidsbokjes waaruit gewoon weer oude west brommergekretter brommer komt. Ja, het is veiliger, helaas, maar het moet. Goed, dat straks. Maar eerst de plannen om het schip van de Domkerk in Utrecht te herbouwen. Dat stortte in 1674 in. Tot op het moment zijn de toren en de kerk van elkaar gescheiden. Ja, vanaf deze week barst de strijd los over de vraag of die kerk dan weer in zijn oude glorie moet herreizen. Toen het uh, instortte in 1674 is het nooit tot herbouw gekomen. Wat bleef was een prachtige toren en een kerk met daartussenin een plein. Een speciale stichting wil de bekende kerk weer opbouwen. Maar dat gaat nog een lastig karwei worden. Utrechters zijn sceptisch en de eigenaar van de domkerk al helemaal. Ik vind dat het zo wel mag blijven hoor. Het is groot stad en uh, het is een mooi pleintje. En we hebben heel veel tekeningen en foto's dus en van alles en nog wat vermoed is geweest. Dus dat restaureren, dat, uh, nou, ik vind van niet. Wat vindt, wat vindt u meneer? Ja, ik vind dat u er moet komen, ja. ja? Eerst stukje, een stukje historie weer terug in de stad. Ik denk dat ik het eerste zou moeten zien, dan, uh, dan kan ik pas iets zeggen. U bent heel voorzichtig. Ja, <laughs> inderdaad. Als je het de Utrechters vraagt, dan weten ze het nog niet. Die herbouw van het schip van de Domkerk. Voor mij hoeft het niet. Nee? Nee, nee, nee. Ik laat het maar zoals het is. Ja, wij hebben het niet anders gekend. En uh, voor ons zal het dan toch heel vreemd zijn... als het uh, weer uh, in de oude stijl uh, teruggebracht uh, zou worden. Dus ik, uh, ik ben er niet voor. Maar dat het middenschip van de kerk wordt herbouwd... is inmiddels vrijwel zeker. Nou, we zien hier uh, het kruisribgewelf... Hij wordt wel herbouwd, maar dan op schaal. De 50.000 euro daarvoor zijn bijna binnen... en Vleutenaar Gedo Voorn kan er bijna niet meer wachten om aan dat karweit te beginnen. Ik ga beginnen met de toren. Uh, daar denk ik ongeveer een jaar mee bezig te zijn. Ik doe het in combinatie met mijn, uh, mijn baan, met mijn werk als gereedschapmaker. En uh, ik neem ook één dag vrij in de week. En dan ga ik echt als part-time maquettebouwer aan de gang. Maar de toren kennen we al. Uh, we zijn zo benieuwd naar het middenschip. Wanneer gaat dat beginnen? Nou, kijk, Het middenschip dat, uh, dat is natuurlijk een, een hele ontwikkeling die we nog uh, moeten, uh, moeten bewandelen. Wat zijn de resten in de, in de grond die er zijn? Hoe kunnen we daar het beste op, uh, op doorgaan? En uh, hoe komt precies het middenschip eruit te zien als we gaan starten? En wanneer heeft u hem klaar, die hele maquette? Ik hoop ongeveer over 2,5 jaar. Dat is een beetje de termijn die ik voor ogen heb om de hele klus te klaren. En waar komt die te staan? Uh, hij komt te staan bij uh, Rondom. Dat is het uh, uh, toeristeninformatiepunt waar uh, heel erg veel toeristen komen. Er gaan honderdduizenden mensen kunnen hem daar bekijken. Ja, die gaan hem bezichtigen en bekijken. en uh, ja, Daar kan iedereen hem zien uh, met uh, mooie belichting erop... hoe de, hoe de toekomst van uh, de Domkerk eruit komt te zien. Gefeliciteerd, hij wordt herbouwd, het middenschip. Jazeker, maar nog voorlopig op schaal 1 op 50. Zover uh, zo ver zijn we nog niet. Maar dat geld is binnen, meneer Wevers? Het geld is voor een belangrijk deel binnen. We zijn nog niet helemaal compleet, maar het grootste deel is er. En uh, het is een project van drie jaar om die maquette te bouwen. Wij houden van heel lange adem. Dus, uh, we hebben er zelfs een term voor bedacht, slow building. Leo Wevers, initiatiefnemer. Een van de initiatiefnemers van de herbouw van het middenschip van de Domtoren. Uh, er gebeurt iets heel naars in de 17e eeuw. Uh, het middenschip viel om door een grote storm. Ja, uh, eigenlijk zijn wij bezig met een project van... het uh, zeg maar zou, zou eigenlijk een verzekeringskwestie kunnen zijn. Hè? Dus achterstallig uh, uh, stormschade uit uh, 1674. Ja, daar zijn hele verhalen over waarom het is ingestort... Uh, het schip is nooit helemaal compleet afgekomen... zonder steunberen, zonder gewelven. Dus het was niet zo stevig. En de kerk was ook al wel erg achterstallig qua onderhoud. Ja. Het was een puinhoop. Ze hebben op een gegeven moment uh, het stuk van de kerk... wat er nog stond dan maar weer dicht gemetseld. Ja, ze hebben, het heeft heel lang is het een hele mooie ruïne geweest in de binnenstad. Het is dus tot 1825... Uh, nou, Zo'n beetje 150 jaar lang is er een ruïne in de binnenstad geweest. Kunnen we ons haast tegenwoordig niet meer voorstellen. En toen heeft het gemeentebestuur besloten die ruïne af te breken. En sindsdien hebben we dat gat tussen toren en, uh, en transept, het, wat het dan nu Domplein heet. Nou, de maquette van uh, het middenschip van de Domkerk in Utrecht, die gaat er dus komen. Uh, of het middenschip er zelf komt, dat is natuurlijk de vraag... Het zou mij erg leuk lijken, Jan. Ze willen er een soort middeleeuwse bouw weer van maken... dat ook jaren gaat duren. En dan gaat het vooral om het proces van hoe dat vroeger ging. Dus het wordt een soort ja, vergelijkbaar met de, met de bouw van dat schip de Batavia. Dat is het plan. Ja, ja. Nou, als het op die manier wordt uh, aangepakt... dan uh, heeft dat best wel positieve punten. Ja, het zal natuurlijk ook weer een hoop uh, toeristen trekken. En, uh, het kost nou, wel een leuk pleintje. Dat is dan weer jammer. De herbouw van de Domkerk moet een beetje gaan zoals het VOC-schip de Batavia is herbouwd in Lelystad. Traditioneel, langzaam en op zo'n manier dat er een toeristische attractie ontstaat... die het vele tientallen jaren moet kunnen volhouden. Nee, je moet het zien als een soort historische bouwplaats waar uh, mensen kunnen komen kijken. Er wordt met kalk gewerkt, met natuursteen met oude houten stijgers. Dus het is zeg maar, het tegenovergestelde van wat er op Hoogkaterijnen gebeurt. Daar hebben we gewoon 30 jaar lang een grote bouwput in de stad. En dat is vervelend. Maar hier is het juist plezierig om naar de bouw te gaan kijken. Weinig overlast, weinig herrie. En het gaat heel langzaam. Je ziet van die grote houten karren, houten kranen... Uh, uh, stoere mannen met grote voorhamers en halve blote bovenlijven. Mooi gezicht. Het idee is dat de, de manier van bouwen educatief verantwoord, interessant om naar te kijken, dat is de financiering. Dus het is een historische bouwplaats waar je naartoe gaat en waar je ook weer gaat terugkomt. Want dat is het aardige, mensen die, die komen na een jaar of vier weer kijken, hoeveel zijn ze nu? Maar, zoals gezegd, niet iedereen zit op de herbouw te wachten. Hou het zo, maar ga er geen kits van maken. Ik vind het echt volkomen onzin. Maar als architect Leo Wevers met deze tegenstemmers in gesprek gaat... Kent u hè? Ja. Ontstaat er meer begrip? De vrouwenkiertje? Ja. Nou, als je daar binnenloopt, dan schrik ik me ook kapot. Dat denk ik, wat een edel kitsch hebben ze hiervan gemaakt. Het is, het is rampzalig, als je die beschilderingen ziet. Ik, ik begrijp het. Ik denk dat uh, heel veel mensen zien dingen gebouwd worden... die het allemaal net niet zijn en inderdaad die dan nep zijn... En uh, daar zijn wij zeker ook niet voor. Nee, dat is de reden waarom we het ook echt op middeleeuwse wijze willen doen. En dan voorkom je dat het kitsch wordt. Het is een beetje de analogie van de herbouw van de Batavia. Hè? Zoals in Lelystad heeft je aardelang ja, iemand ja, met allemaal ja, jongeren ja. en ja, grote ja, schaven. Nou. Zo zou het hier dan met die kerk moeten gaan. Okay. Zou het dan iets sympathieker ja. nu nou, worden? Dan, dan, dan, dan kom ik al redelijk om, ja. <laughs> ja. De stichting die de herbouw wil organiseren heeft dus nog wel wat zendingswerk voor de boeg. Dinsdag starten ze daarmee met een speciaal herbouwcafé aan het Domplein. Maar woensdag starten nog groter kawei. Dan gaat de stichting voor het eerst het gesprek aan met kerkleden. Want de Domkerk is van de protestantse gemeente... en is het werkterrein van dominee Nettie de Jong. Dat is de hoogkoor. Van daaruit wordt elke zondag het avondmaal gevierd. En kijk je naar deze kant, daar is de preekstoel. Onze gedachte is, als je al aan herbouw denkt... dan moet het ook een religieuze ruimte zijn. Dus dan moet je ook echt een kerk herbouwen. Nou, dat is eh, niet echt de bedoeling van de stichting, hebben wij begrepen. Het gaat hen voornamelijk om het eh, bouwproces. Een middeleeuws bouwproces. Hoe leer je mensen van nu op de manier van toen te bouwen? Nou, dat vinden wij niet echt een goed uitgangspunt. Dat is ons te weinig. Je mag hier gratis in, het huis van de heer is gratis. Maar dat hier een offerblok staat waar wij hopen dat mensen iets in doen... daar moeten wij van bestaan, anders kan het niet. Dat project kan alleen maar bekostigd worden als daar entree voor gegeven wordt. Dus als ze daar betaald hebben, gaan ze niet hier ook nog eens uh, een bijdrage geven. U snapt dat dat lastig, dat het met elkaar concurreert. De kerk heeft niet zoveel zin in een bouwput voor de deur... die er ook nog eens tientallen jaren blijft staan. En het idee dat de stichting meer in het bouwproces geïnteresseerd is... dan in een godshuis, helpt ook al niet mee. Maar architect Leo Wevers kent de kritiek. Natuurlijk in eerste instantie zullen mensen uh, voor dat bouwproces... en die zullen het als een uitje zien. Maar je hebt ze wel bij de deur staan. En daar kun je dus meer mee. Dus ik, ik ben ervan overtuigd dat het uh, voor, voor allerlei partijen echt positief uitwerkt. Je moet dus niet heel diep gesprek voeren met de dominee? Ik moet, ik moet u zeggen, we hebben een jaar geleden een goed gesprek gehad met haar. en Toen, was het natuurlijk, toen, toen begonnen wij net. En toen hebben we heel, heel, heel bes, bescheiden gevraagd. Nou, u hebt al zoveel dingen op uw dak gehad in al de loop der jaren. Dus we kunnen u goed voorstellen dat u denkt nou god, nu weer een plan. Daar zitten we niet op te wachten. En vanzelfsprekend. Als hier de eredienst is, dan wordt er natuurlijk niet gewerkt voor de deur. Dat kan natuurlijk zijn. Dan zwijgen de hamers. En de... De, vanzelfsprekend. En het is natuurlijk ook een bouw waar geen radio's aanstaan. Dit is natuurlijk een de historische bouwplaats. Dat zal wat worden zeg. Ja, een bouw zonder uh, bouwradio. Ja, nou dat is fantastisch. Wat er ook komt van de herbouw van het lang geleden ingestorte middenschip van de Domkerk. Het carillon blijft en de stichting met de bouwplannen heeft nog veel werk voor de boeg. Wat is in de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 Homeless. Wie schildert vandaag ons appeltje? Sander, de Kramer. En Sander, jij hebt een scooter. Ik heb een elektrische scooter zelfs. En uh, het rijdt heerlijk, je hoort helemaal niks. Dus wat het wij is... nu horen, dat hoor jij niet? Nee, dat hoor je niet. Ik hoor <laughs> okay. helemaal niks. Maar dat is, daar zit hem dan ook het gevaar in. Want kennelijk zijn we zo doorgeëvalueerd met z'n allen, dat, dat we geen geluid is, geen gevaar. Mensen steken zomaar over. Ik moet de hele rit lang moet je voor mensen denken, moet je vol in de remmen, omdat mensen niet kijken. En, uh, dat dat rijdt ik. niet echt lekker relaxed. De, <laughs> alles behalve. Ik heb het al één keer gehad, we haalden ik een paar fietsers in. Die schrokken zo, want je zit toch op een gevaarte. Die, die schrokken zo dat ze in één keer de bosjes in stuurden. <laughs> ik denk, nou, hier wil ik een appel over schillen. We zijn er nog niet klaar voor, voor, voor, voor een elektrische scooter. Althans, niet zonder brommergeluiden. Nou, Arno Jansen van BV Niemag, hartelijk welkom. Goedemiddag. Hier in de studio aangeschoven om zo uh, de kramer te woord te staan... over uh, ja, die stille scooters. Hoor je inderdaad helemaal niks? Uh, klopt, ze zijn heel erg uh, stil en geruisloos. En op die manier kun je optimaal genieten van, uh, van de natuur om je heen en van het rijden zelf. En dat is juist een van de voordelen van de elektrische scooter. Maar je kan niet optimaal genieten in de stad. Want het is continu remmen. Het is echt, het is echt levensgevaarlijk. Nou, al onze scooters die we voeren zijn uitgerust met een uh, klakson om uh, medeweggebruikers te alarmeren. Heel goed, maar dan krijg je een bekeuring. Want je mag niet klaksonnen. Nou, in, in geval van nood is een klakson altijd toepasbaar. Ja, maar dan zit je continu te toeteren. <laughs> ik heb het ook al gedaan. Ik, bedoel, ik hoop heel erg dat het gaat slagen. Hou me te goede, want ik vind het een fantastisch project. Maar Absoluut. we zijn er nog niet klaar voor. Ik denk dat het enige wat werkt is een USB-stick erin. Met, met knetter, met ouderwetse brommergeluiden erop. <laughs> nou, dat is Ar juist een van de dingen die we niet willen. We willen juist genieten met zo'n uh, zo fantastische, zo'n Ja, maar ik scooter. geniet niet, want ik moet continu remmen. Hoe ga je nou de mensen bijbrengen dat ze weer ouderwets naar rechts en naar links kijken met oversteken? Mensen reageren niet omdat ze geen geluid horen. Nou, dat is een gewenningsproces wat nu in gang is gezet eigenlijk. En uit de eerste onderzoeken blijkt ook wel dat het rijgedrag van de bereider van een elektrische scooter uh, is aangepast. Mensen gaan wat meer opletten. Er zijn wat technische dingen die daarbij helpen. Zo zijn onze elektrische scooters uitgerust met een signalering als je je richtingaanwijzer uitzet. Ook heel belangrijk bij signalering, het Signalering? Wat is dat? Een, een geluidssignaal op het moment dat je je richtingaanwijzer uitziet. Dus dan kunnen de mensen wat horen. Klopt. Ja. Dus je gaat dus eigenlijk al geluiden erop toepassen. Uh, in dat geval wel, ja, absoluut. Maar doe dan ouderwets levige bril of zo. Of, of, of kikkergeluiden. Sander wil graag, meneer, meneer Jong Jansen, sorry, Sander wil graag geluid toch wel weer terug op de scooter. Is dat niet de mogelijkheid? Uh, alles is mogelijk. Maar ik denk dat, uh, dat onze meningen daarover verschillen. En uh, de meningen van onze consumenten gelukkig ook. Want die willen juist graag een stilproduct. Wat, sch wat schoon is, trillingsvrij. Waar ze echt op kunnen genieten. En zowel om te recreëren, maar ook voor mo mobiliteit. Om ja. van A naar B te komen. Als je in het bos rijdt, heb je groot gelijk. Maar in de stad, de stad is er nog niet klaar voor. Want mensen schrikken zich echt compleet. Kleurenblind. Dat is, dat is ongelooflijk. Ik heb, ik heb en dat mensen, zie je dan, heb, dan ook meteen. Ja, ik heb blinde paniek gezien bij <laughs> blinde mensen. Blinde paniek. Ja. Maar uh, dat was niet je enige punt. Nee, ik heb nog een punt. Um, het groot nadeel is natuurlijk toch de oplaadpunten. Nou, dat is een leuke van een elektrische scooter. Je hebt namelijk geen oplaadpunt nodig. Jazeker wel. Ieder 220 volt stopcontact kun je die scooter opladen. Ja, dat is dat nou ik. in je garagebox thuis, of is het uh, op je werk? Dat is uh, geen enkel probleem. Je lucht Daarnaast... dus een folder nu even. Wacht even, ik, ik ga even ingrijpen. <laughs> die uh, op het liggen dat hier ik... ook op tafel. Ja, trouwens. want de actieradius van die brommer is nog niet ver. Hè? 50 kilometer kom je gemiddeld. Dus als km. ik een stukje ga rijden. dan kom ik Ja, maar als ik mijn licht aanzet, dan gaat het heel hard hè? Nee, uh, 80 Met elektriciteit. Een... Maar uh, dat is maar even een bijzin. Um, op het moment dat ik dus zeg maar de polder erin ga. Nou, ik heb het al twee keer meegemaakt dat ik zonder prik kwam te staan. Nou, dat is verschrikkelijk. Ja. Moet je een buurman bellen om, om, om het te komen ophalen? Alsof, ja. alsof, ik, hè? alsof ik weer in de schoolbanken zit, tien jaar ben. Maar meneer Kunt Janssen, als, als, als Sander nou voortaan een, een, een verlengsnoer meeneemt, dan kan hij gewoon bij elke boerderij aanbellen en even wat. Uh... Klopt. Ja. Sterker nog, hij hoeft niet eens een verlengsnoer mee te nemen, want de meeste accu's zijn uh, uitneembaar. Als dus je tilt hem zo uit je buddy zit. je loopt de boerderij binnen en je zet hem Ja, Maar hem aan het dat trom. doe je niet. Je gaat niet aanbellen bij meneer, mag ik bij u even een scooter opladen? Nee, dat, op dat snap ik. en dat duurt acht uur. Het vergt uh, ja, vijf tot zes uur, maar ja. het, het vergt voor de consument een stukje planning en nadenkwerk voordat ze zich gaan bewegen op het voertuig. Als dus ze denken van, waar ga ik vandaag heen? Ja, want ik ga niet zes uur bij Boer Bas zitten. En dan <laughs> nee, zit er achter nee, een nee. accu. Maar daar zit hem natuurlijk toch. Daarom denk ik van, Nederland is nog niet klaar voor een elektrische scooter. De gemiddelde afstand die een consument op dit moment uh, aflegt... woon-werkverkeer is 22 kilometer. Dus het gros van de Nederlanders is er helemaal klaar voor. Alleen zal er altijd een bepaald percentage zijn... wat, uh, wat meer afstand uh, aflegt. Maar wat, wat doet Sander de Kramer verkeerd volgens u, meneer Jansen? Als hij, hij daar zo in die polder stil komt stap. te staan. Hij moet gewoon zorgen dat hij iedere avond zijn scooter netjes oplaadt en liever nog iedere middag bij zijn baas. Voor 20 cent heeft hij een volle tank en dan heeft hij nooit problemen. Ik zou even vertellen, mijn buurjongen, die is, uh, die is net, uh, net 17 en die heeft een brommer, die lacht me elke avond uit als hij mij acht uur lang mijn ding ziet opladen en dan toch twee keer zonder prik thuis ziet komen en hij zegt van hé, hey, in twee minuten tijd kan ik 160 kilometer. Want hij tankt maar twee minuten. Het moet sneller, het moet, meer, het moet sneller evolueren nu, dat, dat, dat proces. Ja, we zien dat die techniek uh, steeds beter wordt. Uh, de nieuwe lithium-accu's uh, zijn na twee uur laden 80% vol. Dus dat is al redelijk snel, maar dat wordt iedere keer weer beter... en uh, daar zit absoluut vooruitgang in. Waarom heb jij zo'n ding, Sander? Uh, voor, ja, groen rijden. Ik wilde heel milieu. zijn. Je bent dus heel erg voor het zijn. milieu. Alleen ik wist niet dat ik met uh, gierende hartkleppen thuis zou komen <laughs> elke keer naar een rit. <laughs> ja, ik denk, als u met de auto zou gaan, dan zou u in de file staan... en hier moeite hebben om te parkeren. En dat is weer het grote voordeel van de scooter, elektrisch of al dan niet. Het is gewoon een heel gemakkelijk uh, vervoersmiddel. Maar nog even over die oplaadpunten. Uh, u zegt, elk stopcontact is daarvoor uh, te gebruiken. Klopt. Maar Sander, dat is niet jouw nou, ervaring? Nee, je hebt echt van die openbare oplaadpunten. Dat zouden eind volgend jaar moeten dat er 10.000 zijn. Maar de ANWB heeft al uh, alarm geslagen dat we nu nog op een kleine 2000 zijn, dus dat het niet echt opschiet met die oplaadpunten. En ik moet eerlijk zeggen, ik zou me bezwaard voelen om aan te bellen bij mensen... en dan kan ik even mijn, mijn brommerbuien opladen. Tijdelijk denk ik denk je dat er een wietplantage in zit, denk ik, dat het hele stroom, stroomnet leegtrekt trekt daar. Nee, maar dat zijn wel dingen ja, die spelen. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat de openbare oplaadpunten meer relevant zijn voor auto's. Bijvoorbeeld de Toyota Prius en dat soort wagens... Maar uh, voor scooters is dat gewoon wat minder relevant. Want het is zo gemakkelijk om hem thuis gewoon op te laden. En als je in een flatje woont, trek je de accu eruit en laat je hem bovenop je kamer op. Dat is geen enkel probleem. Maar kan je geen accu's hebben waar je gewoon 200 kilometer ver mee kunt komen? Want dan heb je denk ik echt de markt uh, overtuigd. Tenminste als je dan ook nog brommergeluiden erop zet. Maar <laughs> dan, dan, dan komen we ergens. Ja, op dit moment zijn die er nog niet, maar uh, wellicht in de toekomst. Waar ligt het dan? Uh, een stukje techniek van de accu's. De accutechniek moet, moet zich nog verder ontwikkelen en, uh, en daar moet meer actieradius uitkomen. Maar nogmaals, met een actieradius van 80 kilometer is er bijna geen consument die dat op een dag rijdt. Maar ik heb wel het gevoel dat die, afneemt, die accu afneemt. Klopt dat? Ik uh, rijd nee. nu een paar maanden op en ik kom niet meer zo ver als dat ik in het begin kwam. Um, er ligt eraan wat voor accu u heeft. Als het een loodaccu is, zou het kunnen. Maar bij de nieuwe lithiumaccu's uh, geeft hij een constante spanning en constante stroom. Tot aan het einde. Meneer Jansen, wordt er voldoende inspanning ingestopt door de fabrikanten om die accu's te verbeteren? Uh, ja, absoluut. Dat is een van de, van de speerpunten van de fabrikanten. Om juist die actieradius omhoog te brengen. Want we merken gewoon dat bij de consumenten tussen de oren die actieradius nog een van de, de dingen is die ze tegenhoudt om een elektrische scooter te kopen. Maar als je nagaat, 80 kilometer met, een, met één accu, dat is, dat is echt lang. Dat is bijna niemand die dat rijdt op een dag. Nee, maar Sander, jij hebt de ervaring dat het korter is. Ik heb twee keer zonder prik gestaan nu. En dan voel je je klein hoor. Staat hij al op marktplaats? Of wil je het nog even overwegen? Ik hoop zo dat het gaat slagen. Ik hoop echt dat het gewoon snel evolueert de komende jaren. En dat je verder kunt rijden. En dat mensen gaan opletten. Maar dat zie ik niet snel gebeuren. Want ik vind het op dit moment echt doodeng om dat ding te stappen. Oké, goed. We gaan het hierbij laten. Hartelijk dank, Sander de Kramer en Arno Jansen van BV Niemag. Graag gedaan.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 Goedemiddag, Tessel. Goedemiddag, Elsbeth. Job Cohen is de gast bij ons. Hij is leider van de Partij van de Arbeid, de grootste oppositiepartij. En hij heeft vorige week duidelijk gemaakt dat hij leider is en blijft. En dat hij stevig oppositie gaat voeren. Nou, wie hij is, is wel duidelijk. Maar hoe zit dat met zijn partij? Waar staat die heden ten dagen voor? En hoe vertel je dat de kiezer? Straks in de villa. Nu eerst het nieuws met Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal. Twee Zweedse vakbonden hebben bij de rechter een faillissementsaanvraag voor Saab ingediend. De bonden vertegenwoordigen kantoorpersoneel en hoger kader. De grote metaalwerkersvakbond IF Metal stapt nog niet naar de rechter. Die bond wacht op de uitspraak in hoger beroep over een reorganisatie bij Saap. Meerdere Nederlanders nemen in het buitenland actief deel aan de jihad. Dat zegt de AIVD. Volgens de inlichting en veiligheidsdienst hebben de afgelopen twee jaar tientallen Nederlanders pogingen gedaan om in landen als Afghanistan, Pakistan en Somalië gevechtservaring op te doen. Volgens AIVD is er in de samenleving minder aandacht voor islamitisch terrorisme, maar is de dreiging er nog altijd. In Zuid-Frankrijk is zeker één dode gevallen bij een explosie in een nucleaire installatie. Er zijn vier mensen gewond geraakt. De explosie volgde op een brand in een fabriek voor radioactief afval. Er is op het terrein geen verhoogde radioactiviteit gemeten.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 ABB Verkeersinformatie. De A50 is dicht na een ongeluk met een vrachtwagen bij de afrits Schaarsbergen. Het gaat om de rijbaan van Arnhem naar Apeldoorn. Er staat bij de afrits Schaarsbergen inmiddels een korte file van 2 kilometer. Omrijden kan via de A12, de A30 en de A1. In de Randstad is inmiddels uh, de avondspits begonnen... met korte files op de A4 Amsterdam Den Haag... bij Rijn Dijk 2 kilometer. De A13 Den Haag Rotterdam bij de afrit Berkel en Rode Reis 2. De A15 Rotterdam Gorkum bij Gorkum 4 kilometer. Daar is de reisst ook namelijk dicht. En de A28 Utrecht Amersfoort tussen de Uithof en de afrit en Dolder 4 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO. Villa WPRO. Tessel Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa WPRO. Wat bieden wij u het komende uur tot half vijf? Job Cohen, leider van de Partij van de Arbeid, is hier te gast. Hij is en blijft de leider van die partij, dat heeft hij uh, duidelijk te verstaan gegeven. En hij gaat stevige oppositie voeren op zijn eigen kalme manier. Zijn profiel is dus wel helder. Maar hoe zit dat met het profiel van zijn partij? U hoort het zo meteen. En na vier uur ons panel Schuld en Boete... met nieuws en commentaren over misdaad, recht en onrecht. Onder andere over een kakelvers wetsvoorstel van minister Ivo Opstelte... om de verjaring van ernstige misdrijven definitief op te heffen. Geef uw mening over alles wat u bij ons hoort... via onze site villa Dit is Radio 1 Villa VPRO. Het nieuwe regime in Egypte begint al aardig op het oude te lijken. Dat is geen leuke constatering. In januari van dit jaar verbood Hosni Mubarak nog de live-zender van Al Jazeera. En nu heeft het nieuwe regime precies hetzelfde gedaan. Er werd eerder al besloten dat er voorlopig ook geen nieuwe vergunningen... aan televisiekanalen worden verstrekt. Hasna Bouassa, hallo. Hallo, goedemiddag. Pu publicist voor onder andere Vrij Nederland. Ja. De regering die een tv-zender sluit, dat klinkt een beetje als slechte oude tijden. Uh, het is een, een voortzetting uh, van um, ja, de, de oude praktijken die er altijd al waren. Mm, je, je klinkt niet verbaasd. Nee... Nee, um, ik denk dat uh, de meeste mensen die um, de ontwikkelingen hebben gevolgd uh, in Egypte niet verbaasd zullen zijn. Um, de de SCAF, dus de Supreme Council of Armed Forces, hè, de, mm -hmm. de, de, de, de militaire raad die de macht eigenlijk in handen heeft. Ja. Nou ja, goed, die heeft uh, Mubarak natuurlijk geslachtofferd, heeft een ander uh, poppetje, Issam Sharaf, uh, ervoor in de plaats gezet. Maar de eigenlijke macht is gewoon nog in hun handen en uh, critici worden wel, wel degelijk nog um, aangepakt. Ja, wat geven ze als reden op voor de waarschijnlijk niet dit wat jij nu schetst. Nee, nee, nee. Uh, kijk, zij zeggen dat uh, ze zenders uh, sluiten of uh, geen vergunning geven die de uh, nationale stabiliteit uh, bedreigen. Mm. Um, nou, Volgens de pers um, gaat het erom dat al Jazeera Leij verslag heeft gedaan van de aanval op de Israëlse ambassade. En daar zitten ze natuurlijk mee in hun maag. Ja. En um, dat, dat is niet het soort PR dat zij kunnen gebruiken. Um, de, de, de noodtoestand is trouwens ook weer uh, nog eens uh, sterker aangetrokken voor, sinds zondag. Mm. En... Um, ja, en wat ze natuurlijk al vaker doen in die Arabische landen, die despoten, is uh, de media aanpakken. En Al Jazeera uh, laat critici aan je het woord. Jij zegt gewoon die despoten, die zitten er nog. Dit ja, zijn natuurlijk. gewoon ook, ja. Hmm. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, kijk, Mubarak was natuurlijk ook maar één uh, uh, uh, van de velen. Ik bedoel, hij was het gezicht ervan, maar daarachter stond toch echt wel de, de, het leger dat daadwerkelijk de macht had. En dat, dat zie je nu ook, hè. Is er, denk je dat er nu, uh, nu ze dit doen, hè, Al Jazeera verbieden... zouden er dan weer uh, mensen daartegen in opstand komen? Gaat het plein zich weer vullen? Gaat Al Jazeera zelf op de site tekeer? Uh, nou, Al Jazeera, dat is wel opvallend, die houdt zich nu nog rustig. Het enige wat op de Arabisch-talige site stond, was een, een vertaling uh, of een melding van een artikel in de New York Times over uh, wat er is gebeurd. Mm -hmm. uh, ik denk dat het te maken heeft met diplomatie en strategie van Al Jazeera. Um, er zijn sowieso, uh, zijn er, uh, worden er. Um, Demonstraties aangekondigd, ook met, in verband met de aankomende verkiezingen en, en, en ontwikkelingen die uh, maar niet uh, plaatsvinden. Mm -hmm. um, maar of dat allemaal. Het zal niet vanwege Al Jazeera zijn. Hè. Ik bedoel, Al Jazeera is het natuurlijk al gewend en ze worden zo vaak verboden. En wat ook wel goed is om te, uh, op te merken, is yeah. dat de, de, de, de, de centrale zender Al Jazeera en de, en de internationale zender die. Blijven gewoon doorgaan. Nee, dit gaat echt om de zender die live verslag deed van de gebeurtenissen in Egypte. Dat is duidelijk. Ze willen... ja. Maar dan is het dus duidelijk dat het nieuwe regime wel degelijk zelf die regie wil houden. En ja, dat niet absoluut. de vrije nieuwscharing uh, alle ruimte krijgt. Absoluut, absoluut. Goed. Hasna Bouwassa, hartelijk dank. Graag gedaan. We spraken met haar over uh, het verbod Al Jazeera. De vrije zender, althans de live uitzendingen van Al Jazeera... die in Egypte niet meer mogen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 Dat was wel een, uh, een openbaring in één keer, zo'n mooie vrouw op mijn schoot. En uh, ze had een mooi leren jasje. Ik rook aan dat jasje. En ik zei, hmm, uh, echt leer. Ik dacht, maar well, dat is mooi, want dat was mijn lievelingsjasje. <laughs> Nog steeds. Dus het zat gelijk goed. <laughs> volgens mij is het ook niet normaal. De meeste mensen doen het rustig aan in het begin. Uh, maar, de klik was zo goed dat we, dat we elkaar moesten blijven zien, voelen, ruiken, ja. <laughs> proeven. proeven. <laughs> ja. Maar het is wel een teken dat het klopt. Ja. Want we zijn nu na drie jaar nog steeds samen. Ja. wordt <laughs> ja. één minuut gemaakt door René van S. Cultuur in de Villa. Deze week verschijnt het boek van China-correspondent Michiel Hulshoff en architect Daan Roggeveen, How the City Moved to Mr. Sun. Het is een onderzoek naar nieuwe miljoenen steden in China, want het platteland daar wordt in eiltempo opgeslokt door beton en staal. Daan Roggeveen, hartelijk welkom. Dankjewel. de telefoon valt af. Je bent vorige week teruggekomen uit China. Ja, klopt. Ik, ik woon in China, maar ik ben nu. Oh, je woont aantal, in China. Ja, ik ben nu een aantal weken over voor uh, nou, de lancering van het boek. Je bent en, dus niet teruggekomen, je bent op reis. Absoluut. Laten we heel even luisteren naar een stad in China. Daan. Wat horen we? Een typerend Chinees stadsgeluid? Nou, dit is de, het stationsplein van de stad uh, Zhengzhou in uh, centraal China. Uh, Zhengzhou is de hoofdstad van Gunan, een uh, provincie met 90 miljoen inwoners. En uh, Zhengzhou is een van de steden die wij in ons onderzoek hebben uh, bezocht, een aantal mm -hmm. malen. En, uh, is het een helemaal nieuwe stad of een nieuwe uitbreiding? Nou, het is uh, eigenlijk de bestaande stad die... Uh, dat is eigenlijk het, waar je nu het geluid van hoort. Uh, dat is een vrij chaotische stad die uh, moeilijk te begrijpen valt... en die eigenlijk nog uh, ja, een vrij communistische structuur heeft. En um, uh, daarnaast is eigenlijk um, een, een splinter nieuw, uh, stadsdeel gelegd, wat uh, voor 1 miljoen inwoners, zo groot als de, uh, Parijs binnen de periferie. En dit contrast tussen die twee stadsdelen is enorm. Want dit wat we horen is de oude stad. Absoluut. Ja, dat, dus zijn het... Marco, Blui, ja, die... dat zijn Marco Ja, dat zijn eigenlijk winkels die allemaal een, een uh, luidspreker voor de deur hebben staan en uh, ja, sokken en, en ondergoed en van alles aanbieden. En dat vind uh, je niet in het nieuwe deel? Nee, dat, is dus, uh, dat vind je niet in het nieuwe deel. Het nieuwe deel is eigenlijk. Uh, helemaal opgezet volgens een, uh, volgens een structuur waarbij wonen, werken en recreëren helemaal uit elkaar zijn getrokken. Mm -hmm. en, uh, en Het de, zijn ja, alleen maar slaapsteden, woonsteden. Uh, nee, nee, nee. Er, zijn ook, er is ook een business district en uh, een universiteit en uh, uh, industriegebieden mm -hmm. en high-tech zones. Dus het is echt uh, alleen die, die verschillende sectoren die zijn, dat, die zijn heel duidelijk verdeeld en heel duidelijk aangewezen. Oké. Okay. Jullie hebben twee jaar onderzoek gedaan naar onder andere he, dit soort steden. Wat, wilden, wat willen jullie te weten komen? Er moet altijd een onderzoeksvraag aan te hand ja, liggen. Toch? Ja, we wilden eigenlijk uh, onderzoeken in hoeverre dit, wat nou de achtergrond van het stedelijke model is dat China aan het ontwik ontwikkelen is, of wat, wat, wat die steden in Centraal- uh, en West-China, hoe die zich ontwikkelen en wat daar de, de, de achtergrond van is. En, het, het achterliggende model, de achterliggende mechanismes. En of het ook een model is wat zich over de wereld gaat verspreiden. Dat is de tweede vraag. Oké, okay, en wat kwam eruit? Nou, Ze ziet... willen maar één ding, dat is namelijk het platteland opheffen. Een vrij nou, simpel een, idee. Het ligt iets gecompliceerder. Je ziet dus dat die steden... Uh, dat de focus van de overheid heel erg verplaatst van een focus op het platteland... wat in de jaren zeventig het geval was, in de jaren zestig... Uh, naar, naar een, een zeer sterk gelovende stad... Een stad als economische en uh, sociale motor ook van, uh, van het land. En, uh, uh, nou, en je ziet dus dat door een zeer sterke staat... daar een, uh, een uh, mogelijkheid is om die stad fysiek heel snel te laten groeien... en heel snel zich te laten ontwikkelen. En dat wat, is... wat zegt het bijvoorbeeld voor de architectuur? Er wordt daar in no time worden daar miljoenen steden uit de grond gestapt. Ja. Ik weet niet of er nog sprake is van bouwen op menselijke maat. Kan me nauwelijks voorstellen. Wat zegt het? Wat stellen we ons erbij voor? Nou, je ziet dus dat eigenlijk um, architecten een heel andere rol krijgen dan, uh, dan in het Westen. Uh, dus een, echt een soort van kritische reflectie op het vak is heel moeilijk. Omdat het tempo zo hoog is dat er in uh, wij spreken zes weken een, uh, een hele flatwijk wordt ontworpen... die vervolgens in, in een jaar, anderhalf jaar wordt gebouwd. Dus ja, wij, wij stellen ons boek, architecten die, die, uh, die klagen dat de steden sneller groeien... dan zij ze kunnen ontwerpen eigenlijk. Mm. En is tegelijk... er nog wel sprake van ontwerp? Ja, dat is, nou, ja, dat is veel repetitie. Of alleen repetitie. maar van bouw een kindertekening? Je ziet dus veel, ja, veel kopiëren, veel repetitie en, en uh... maar tegelijkertijd ook heel veel vrijheden, omdat er toch ook een uh, ja van alles met van alles geëxperimenteerd wordt: uh, van allerlei stijlen, Europese stijlen worden gekopieerd. Je ziet uh, de Spaanse uh, villa-dorpen, Franse kastelen, dat soort variaties en dat soort uh, zeer vreemde verschijningen, wat wat in Europa eigenlijk vrij onbekend is, dat zie je dat zie je in, in het binnenland van China ontstaan. Hm. En die groei moet natuurlijk een keer ophouden. Ja. De Denk ik. Er, er zal iets van, van voedselvoorziening, iets van platteland over moeten blijven. Ja, je ziet dat de Chinese overheid... Uh, de heel duidelijk zelf autonoom wil blijven op, op het gebied van zijn voedselvoorziening. Dus eigenlijk de, de, de discussie die wij hier in Nederland hebben... over uh, de grens aan de stad en, en groen voor rood enzovoort... die zie je in, uh, in China ook terug. Er is een minimale hoeveelheid platteland die de Chinese overheid wil, uh, wil handhaven. Dus de steden worden heel erg, uh, hebben een hele hoge dichtheid. Uh, dat aan de ene kant. En aan de andere kant zie je uh, uh, dat die verstedelijking uh, toch de komende jaren wel zal doorgaan. Omdat er nog heel veel mensen van het platteland naar de stad gaan verhuizen. Dus eigenlijk de komende twintig jaar wordt er verwacht dat er nog 300 miljoen mensen van boer stedeling Zo. zullen worden. En daar is werk voor in die steden? Ja. ja. ja. En is het leefbaar? Ja, kijk... Uh... Is het prettig? Ja, het is misschien een uh, soort van uh, beroepsdeformatie. Maar ik ben uh, uh, toch wel zeer verslingerd aan Chinese steden. Uh, maar ik denk dat heel veel van, als je zeg maar kijkt naar stedelijkheid in, als, als wereldwijd fenomeen. dan zie je dat, dat die steden op een bepaald punt tegen vraagstukken aanlopen. Uh, die andere steden in de wereld ook al uh, mm -hmm. zien. Hè? Dus dan gaat het over ontstaan er ghetto's. Zo ja, hoe gaan we daarmee om? Is, is het bijvoorbeeld te vergelijken met, met, met een... Uh, kle op kleinere schaal dan natuurlijk... met een, met een Finex-wijk of zo'n zo, zo Leidse Rijn... wat nu gebouwd wordt hier in Nederland? Waar uh, best mooie huizen staan natuurlijk. Zelfs ook nog wel betaalbare huizen. Maar waar uh, nog maar geen scholen zijn. Weinig winkels. Waar nu al een soort ghettovorming is. Ja. Is het ermee te vergelijken? Nee, de, de parallel met de Belmer is eerder interessant. Omdat mm. je ziet dat eigenlijk wat in Amsterdam is gebeurd in de jaren 60. Dat de stad zich eigenlijk min of meer verdubbelde aan de zuidkant. Echt op een helemaal, uh, helemaal separaat van de bestaande stad. En dat in die stad een soort van totaal nieuwe vorm van stedelijkheid werd ontwikkeld. Met een he, aantal hele grote ideeën erachter. Ook met een zeer sterke, uh, uh, zeer sterke top-down geregisseerd uh, systeem, dat is, wat je, dat, dat is wat je ziet ontstaan. En eigenlijk zie je ook dat in potentie de, de problemen... die zich nu manifesteren in uh, de Belmer of eigenlijk de afgelopen 20 ja, maar jaar... Ja, want ik zeggen, spreken, een deel van de Bijlmer is ook alweer afgebroken. Precies, Nou, dat, is, dat zijn wel de problemen die je een deel van diezelfde problematieken... Zie je, zal je in Chinese steden ook zien ontstaan. Oké. Okay. Daan Roggeveen, jullie boek... Um... How, ik ben het kwijt. How the city moved to Mr. Sun. Hier zie ik het. Het is uitgegeven bij uitgeverij Sun. Heeft niks te maken met Mr. Sun. Ligt deze week in de winkel, als het goed is. En morgenavond is er een debat over de exclusieve uh, Chinese stad... in de Stadschouwburg in Amsterdam. Maar uitverkocht worden wij net. Klopt, Dus ja. dit is een mededeling we verder niets meer mee kan. <laughs> maar ik wens jou daar veel plezier. Dank je wel. Dank je dat je hier wilde zijn. En inmiddels is naast jou aangeschoven Job Cohen. Hartelijk welkom. Dank. Behoeft ongetwijfeld enige introductie, maar ik zal het kort houden. Leider van de Partij van de Arbeid, grootste oppositiepartij, sociaal-democraat. Laten we voordat we het over de Partij van de Arbeid en u gaan hebben... even over de actualiteit hebben. Uh, op dit moment vergadert de FNV over het pensioenakkoord. En het is me ontzettend de vraag of Agnes Ungerius... een meerderheid krijgt voor dat akkoord... wat ze gesloten heeft met de werkgevers en met Henk Kamp. Want de, de harde kern van de federatie... Uh, de bondgenoten en Cabo zijn in elk geval tegen. De bouwbond, nee tenzij. zij. Het, het ziet er voor haar zo uit. Ik dacht dat dat uit. ook had gezegd, nee tenzij. Oh, die is ook niet uh, helemaal tegen? Nee, hm. dat, uh, dus het is, dat is inderdaad ook spannend, hoor, wat, daar, uh, wat daaruit uitkomt. Ja, en vooral omdat als er een nee uitkomt... behalve dat dat voor Agnes Jongerius treurig zou zijn. En Kamp heeft al gezegd... hij gaat absoluut niet meer opnieuw onderhandelen. Dan komt er dus, als er niet opnieuw onderhandeld wordt... een kaal, veel kaler uitgekleed akkoord naar de Kamer binnenkort, namelijk waar Henk Kamp in eerste instantie mee was gekomen. Dat krijgt u dan voor uw neus, en wat doet de Partij van de Arbeid dan? Nou, laat ik eerst zeggen wat wij van dat akkoord vonden, wat uh, dat ze gesloten, wat, hebben. Wat, wat er ja. gesloten is tussen FNV en, uh, en uh, de, de werkgevers. Wij hebben daarvan gezegd dat dat een goed begin is, maar mm. dat er nog wel wat aan toegevoegd zou moeten worden. We hebben ook in de Kamer, is dat zo gezegd, er zijn ook een paar moties aangenomen, op welke punten uh, het wat ons betreft het akkoord aangevuld zou moeten worden, om het ook echt tot een goed akkoord te maken. En dat zijn dezelfde als bijvoorbeeld nu Abfacabo en de bouwbond? Dat zit voor een deel zit dat, uh, op hetzelfde, zeker. Uh, en dat gaat met name ook over mensen die uh, uh, een, een, een, een lage inkomens hebben... Mm -hmm. uh, vaak heel lang gewerkt hebben, uh, kleine pensioenen hebben. En wij vinden dat als zij uh, op hun 65 ste willen ophouden met werken... dat dat dan ook mogelijk moet zijn zonder dat ze enorm veel uh, verliezen... op het gebied van, uh, van uh, uh, aow maar dat is één zegt... punt. En een ander punt is ook dat uh, wat ons betreft... als het gaat over die pensioenen... Nou, dan zal je daar ook echt een goede verdeling moeten maken... tussen jong en oud. En in de derde plaats dat is ook nog wel een belangrijk punt. Er zijn mensen die nu op hun 61ste vaak, uh, vaak ook met tegenzin... ophouden met werken. Ja, dan moet je wel een goede overbrugging hebben... naar het moment dat, zegt, uh, dat de AOW begint. U zegt deze drie punten zijn in het akkoord... zoals het nu ligt, nog niet helemaal... Juist geregeld. Daar zou nog wat aan moeten gebeuren. Ja. Dus u zegt inderdaad hetzelfde als die bonden van de federatie. Uh, nee, zo gaan we er niet mee akkoord. Tenzij. Ja. U zegt hetzelfde. Nou ja, dat, maar dat niet alleen. Dat hebben we ook uh, in aangenomen moties in de Kamer vastgelegd. Mm -hmm. Dus uh, nou ja, we moeten maar afwachten hoe dat nou vanmiddag afloopt. Maar dit is wat ons betreft... Uh, zou. Maar wat zou, hoopt u zou, dan eigenlijk? Dat, dat, ze, dat, de, dat de FNV uiteindelijk wel zegt... ja, we gaan hiermee akkoord. Nou kijk, ook zonder deze aanpassingen. Ik zou, als, als het inderdaad ertoe zou leiden... dat, dat het, uh, het, de, de afspraken die in het geregeren in het gedoogakkoord gede, gede, zijn gemaakt... die zijn aanzienlijk veel slechter. Mm -hmm. En die zijn voor iedereen veel slechter. En, vandaar... en daar draait het op uit als ik een hard nee nou ja, komt. Dat, dat, dat, dat hoop ik dus niet. Uh, en als dan, is, dan zijn dit En, en, en goed, dat, uh, dat weet de regering ook. En er, het is niet voor niks dat de regering ook zegt... Van, nou, dat ze er ook op aansturen dat dat akkoord er komt. Ja, ik denk, het ligt binnen handbereik... Uh, als er nog een aantal van die aanpassingen zijn. En als het er desondanks toch niet zou komen... het is al wat u zegt, dan komt er dus een uitgekleed plan naar de Kamer... dan zal de Partij van de Arbeid daar niet voorstellen. Nee, daar zullen wij nee. niet voorstellen. Nee. En dan zitten ze met een probleem, want de PVV zal ook niet voorstellen. Nou ja, dat ligt dat, als dat, dat uitgekleed... Geklede akkoord, ja. uh, voor zover dat vast ligt in het regeerakkoord plus het gedoogakkoord wel. Uh, en, nou ja, maar, maar dan, dan ik, ik denk dat, dat het zou voor Nederland echt heel erg slecht zou zijn... als dat zou gaan gebeuren. Want het betekent ook dat daarmee het overleg tussen werkgevers en werknemers... Of zo ontzettend veel moeilijker wordt. Ja. Dus uh, het is een belangrijke dag. Goed, spannend. Uh, we hebben nu een jaar in het centrumrechtskabinet. Dat zal niemand ontgaan zijn. Volgende week dat is het prins, Prinsjesdag. Maar het is inmiddels natuurlijk toch wel duidelijk waar de harde klappen terechtkomen. Daar bent u de afgelopen week kunnen, en de afgelopen week ook, ook behoorlijk al tegen de hoop gelopen. Het PGB, hè, om een voorbeeld ja. te noemen. Het was een soort mediaoffensief. U was afgelopen week veel te zien, veel te lezen ook. U heeft duidelijk gemaakt dat u in elk geval partijleider blijft. Ook mocht er bijvoorbeeld, wat u hoopt, over een maand of zo verkiezingen zijn. Of over twee maanden. Of over twee jaar. En u heeft ook gezegd, ik ga stevige oppositie voeren. Wel op mijn eigen manier. Dat is een kalme, nette manier, maar stevig. Dus u heeft heel duidelijk gemaakt waar u staat en wat uw profiel is. En nu wilde ik eens even naar uw partij. Want om een of andere reden. Uh, wil het de kiezer maar niet duidelijk worden... waar die Partij van de Arbeid nou voor staat. De peilingen zijn slecht. Die staat, staat nu op 24 zetels. Dat is alweer zes minder dan nu. Vindt u niet zo slecht? Ja, zeker. Dat moet nog een heel stuk beter. Wat, wat, wat is er toch de, een voorbeeld? Uh, er is een prominente Partij van de Arbeid... Man, Rudy Rabbingen, een oud-senator. Heeft ook veel meegeschreven aan beginselprogramma's... en zo van de partij. Die is vorige week uit de partij gestapt. En verwijt uh, u niet zozeer... maar de partij, dus u ook... Eigenlijk begint ze loosheid en euh, niet proactief zijn... weinig tot actie te komen... Euh, niet duidelijk maken waar je voor staat... de oude, de oude slogans... van euh, euh, eerlijke verdeling... van kennis en macht... En inkomen. Die, en inkomen... die zijn op een hoop gegooid... en de internationale solidariteit... is verdwenen. Kortom, Dit is een partij waar ik niets meer te zoeken heb. Daar heeft niemand van de Partij van de Arbeid over gehoord. Nou, dat verbaast ik dan, dan nou, Laat ik daar vooral dan iets over zeggen. En graag wil ik dat doen... In de eerste Plaats vind ik het heel erg jammer dat hij dat heeft gezegd. En vooral ook omdat ik het zo echt met hem oneens ben. He, u noemde net ook nog weer die, die slogan... een eerlijke verdeling van inkomen, macht en, uh, en, kennis. en kennis niet te vergeten. Ik bedoel, dat zijn de redenen geweest dat ik in de tijd lid ben geworden... van de Partij van de Arbeid. En ik vind dat nog steeds. Mm -hmm. En laten we wel wezen, daar is in de afgelopen decennia... is er ook veel bereikt. Toch is, uh, maar, zijn nou er nou die ja, nee, dingen die... Ik, laat die, ik ja, maar even okay. daarover doorgaan. Ja. He, daar zitten, uh, om, om nou eens iets te noemen... He, op het gebied van kennis. Het is uh, in de afgelopen, in de vorige... Periode heeft de partij van de arbeidsfractie ook gezegd... Van wij moeten op het gebied van kennis moeten wij behoren tot de top 5 internationaal. Dus dat blijft wat ons betreft een nee. buitengewoon belangrijk element erin. Als je ook verder kijkt, als je ziet hoe in de afgelopen tijd... mensen meer in staat zijn geweest voor diegenen die dat kunnen... om hoger onderwijs te volgen, er is heel veel gebeurd. Tegelijkertijd moet je zien dat de wereld verandert... En je ziet. En, en, en, en we kunnen niet terug naar een vroegere tijd. <coughs> maar dat is ook dus niet de, de bedoeling. Kunst is, de kunst is om met die, al die veranderingen die er zijn, om daarmee toch die, die oude idealen die er zijn, om die ook overeind te houden. En dus over die is, kunst is, wilde ik het nou hebben. Nou. Bent, bent u de juiste man, verstaat u die kunst? Kunt u tegen de tijdgeest in, want daar komt het woord weer. Uh, um, en dat zou een politieke partij moeten doen, tegen de stroom in, tegen de tijdgeest in juist wel vasthouden aan je idealen en die ook verkopen. En ja, ook mensen zeggen, de, de tijd, er is crisis en er is polarisatie... maar desondanks, bent u de man die dat kan? Nou, ik denk, ik denk het zeker. En, uh, neem nou maar weer even een voorbeeld... Hè, waar, waar deze regering de mond vol heeft van, uh, van uh, eigen verantwoordelijkheid. Hè. Alles is eigen verantwoordelijkheid. Nou ben ik daar ook voor. Dat is heel verstandig als mensen zo goed als ze dat kunnen... zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor hun leven. Maar dan, dan stopt het bij deze regering en dan kom ik eraan... en dan zeg ik van geen sprake van, dan zet ik een comma... En nou gaat het er ook om dat wij samen die verantwoordelijkheid nemen... voor al die mensen die, voor wie die eigen verantwoordelijkheid niet tot iets leidt. En dan is dat persoonsgebonden budget is daar natuurlijk een prachtig voorbeeld van. En er zijn zoveel mensen die, die dolgraag meedoen in de samenleving. En, waar, en waarbij je met wat extra steun ertoe er er toe brengt, mm -hmm. dat dat ook gaat lukken. Dus dat betekent dat je dus ook een heleboel dingen samen moet doen. En dat, dat, dat, dat, uh, dat collectieve, hè, samen een aantal dingen doen... dat is essentieel om ervoor te zorgen... dat individuele mensen ook tot hun recht komen. En, en dat is nou precies het verschil tussen datgene wat, wat, wat dit kabinet doet, en datgene waar wij als Partij van de Arbeid voor staan. Het PGB is trouwens eigenlijk een heel gek voorbeeld, want als het nou gaat om, om, om zelfredzaamheid en individueel zelf wat doen, is het PGB natuurlijk ongeveer het mooiste voorbeeld leggen maar, bij de mensen zelf. Jawel, en maar daar heb dan je dus wel even gekker. wat geld van de gemeenschap voor nodig. Ja. En daar gaat het nou net om. Ja. En dat moet je dan ook geven, dat moet je dan ook zeggen, hier is het, hè, we gaan dat goed organiseren, en als dan de regering ja, dat kan allemaal niet, want er wordt veel, er wordt veel te veel gefraudeerd en het loopt uit de hand. Ja, dan ben ik geneigd te zeggen: van, hoor eens, pak die fraude aan. Dat moet je doen. En als je vindt dat, het, dat, het, dat de indicaties te ruim zijn, dan zorg er dan voor dat je dat inperkt. Maar gooi niet het kind met het badwater weg. Mm -hmm. als en dat is wat de regering gaan. op heel veel terreinen doet als het gaat over de manier waarop de samenleving moet worden ingericht. Mm -hmm. Als er iets is waar mensen op dit ogenblik ontevreden over zijn, dan is het over de samenleving. Ze zijn vaak tevreden over hun eigen leven, mm -hmm. maar ze vinden het niet. Als de samenleving in het spel maar komt. Hoe komt het, het dat u dit verhaal van, de... he, van die collectiviteit en het samen dingen moeten doen. Uh, dus na de coma... natuurlijk moet iedereen uh, voor zichzelf zorgen, maar dat, dat is het eindpunt van de zin niet. Hoe komt het dat u dat op een of andere manier toch niet zo voor het voetlicht krijgt. dat mensen uh, uh, daarop aanslaan en zeggen: Dit is de herkenbare ouderwetse partij? Ik van de denk arbeid. dat dat ook komt omdat mensen voor een deel ook gewend zijn geraakt aan het feit. dat er, uh, dat, dat er een hoop. dat men, mensen veel krijgen. Neem bijvoorbeeld kinderopvang. He, dat, mm. dat, hebben, dat hebben we. Maar nu gaat het op heel veel terreinen, valt dat weg. En dan gaan mensen merken. En dan merken ze dus ook hoe ongelooflijk belangrijk het is... dat je ook een aantal dingen samen aan het organiseren bent. En tuurlijk, en ik vind dat een van de verworvenheden van de afgelopen tijd... dat mensen meer in staat zijn om als individu iets te doen. En dat is mooi, want dat ja. betekent dat je minder afhankelijk bent van anderen. Maar zodra die afhankelijkheid er komt, ja dan moet die er wel zijn. En hoe komt het dat, met dat, dat de SP met dit verhaal wel scoort en u niet? Want wat dat betreft, dat, dat, daar, daar hamert... De Socialistische Partij natuurlijk ook op. Nou ja, dat, er, dat die gemeenschapszin er ook moet zijn. Nou ja, ik, kijk, wat in ieder geval naar mijn gevoel een verschil is tussen de SP en de Partij van de Arbeid, is dat de SP dan wel heel veel heimwee heeft naar, uh, naar vroegere tijden. Mm -hmm. En ik ben geneigd om te denken: van ja, de wereld is echt veranderd. En daar zou je dus rekening mee moeten houden. Die AOW is daar een voorbeeld van. Hè. Wij hebben inderdaad gezegd, en we beseffen dat dat voor mensen heel erg lastig is, maar er zijn twee redenen om te zeggen: van die moet naar 67. Dus in de eerste plaats, we worden allemaal ouder, we kunnen wat meer. En in de tweede plaats, de vergrijzing. SP zegt, nee jongens, sorry, het was altijd 65 en blijft 65. Wat dat betreft zegt u, zij zijn een conservatieve partij... en wij zijn een nou ja, wij, ik partij. Ik vind dat in ieder geval dat wij, wij... wij houden rekening met het feit dat de wereld verandert... en we zullen ons daartoe moeten verhouden. En dan gaat het er dus telkens opnieuw om... om ervoor te zorgen dat je dus die, die individuele mogelijkheden... die mensen hebben, dat je die wel in de context zet... van het feit dat we wel een samenleving zijn. Mm -hmm. En wat deze regering doet, is zeggen... van nou, de samenleving gaat niet goed, dus weg met de samenleving. Ja, Volgende dat week niet. is het Prinsjesdag bent u niet bang dat die helemaal eigenlijk gegijzeld gaat worden... door de eurocrisis? Dan gaat, het gaat namelijk gewoon toch over geld en over de markt... en ook misschien wel over het instorten van Europa... is wat veel, maar in elk geval van de euro. Daar is het moeilijk voor de Partij van de Arbeid om zich te profileren, want u bent het gewoon eens met het kabinet. U bent met hen solidair met Europa. U vindt dat dat gered moet worden. Nou, u dat gebruikt nou al... net een paar verkeerde woorden. Oh jee. Is. <laughs> maar het ik is, wil het is, solidair met het kabinet. Wij maken hier onze solidair eigen afweging Solidair met Europa, zei ik. Nee, nee, <coughs> Nou ja, dat... maar wij maken hier onze eigen afweging in. En die afweging is er inderdaad één: dat die euro voor onze welvaart en voor, voor onze banen, voor onze pensioenen, dat je daar niet te licht over moet denken. En dat de risico's die er zijn, dat als die euro instort, dat dat ons Ongelooflijk veel geld kan gaan kosten. En niet alleen geld. Hè, maar het is als, als bijvoorbeeld het, het instorten van die of het misgaan met die euro, de crisis met de euro zou leiden tot een recessie. Ja, dan is elke procent die je verliest in het bruto binnenlands product. Mm -hmm. hè, dat levert ons 6 miljard op jaarbasis aan minder inkomsten op. Dus het is niet alleen dus solidair met Griekenland, maar ook voor, voor eigen belang. Dat het... ben ik geneigd te zeggen verlicht eigen belang. Mm -hmm. Want daarachter weg komt natuurlijk ook nog een keer dat we niet voor niks hebben gekozen voor die samenhang. In Europa. En die samenhang in Europa, ja, we, we zijn bijna en ten onrechte dat wel weer vergeten, dat heeft er wel toe geleid dat we de afgelopen 50, 60 jaar in Europa, afgezien van de Balkan, en daar we ook nog even niet vergeten wat daar allemaal is gebeurd, dat we daar hier in vrede met elkaar geleefd hebben. En je moet er niet aan denken dat als dat niet goed zou gaan. Dus daar zal de oppositie uh, uh, niet tegen gericht zijn, tegen Europa... maar wel tegen uh, het overheidsbeleid als het gaat dat de zwaksten de hardste klappen krijgen. En dat is al ingezet onder andere met uw collega Lodewijk Asscher in uh, Amsterdam. Nou, ik was er zelf en... al iets eerder bij. Ik was er ik iets eerder bij, ja. In mei heb ik op een gegeven ogenblik een debat al gehad in de Kamer... wat ging over die stapeling. Oké. Okay. U blijft zitten, gelukkig, want doet mee zometeen na het nieuws... met ons juridisch panel Schuld en Boete. Merel van Leeuwen is hier al aangeschoven van de pers... en in Tilburg zit Anton van Kanthoud en Job Cohen... dus zometeen na het nieuws over Schuld en Boete. Radio 1 en de Miljoenenota. Honderden pagina's met plannen, keuzes en kosten. Vrijdag wordt de begroting van het kabinet Rutte bekend. Wat staat Nederland te wachten?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 Dit is Radio 1.